8 uur na wel met het NOS Journaal. Het vergat Tromp heeft gisteren voor de kust van Somalië... twee Somalische piraten doodgeschoten. Zes andere Somaliërs zijn opgepakt. Aan Nederlandse zijde vielen geen gewonden. Een Iraans visserschip is door de mariniers bevrijd. Volgens het ministerie van Defensie openden de piraten het vuur op de Tromp... en werd er teruggeschoten.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 Morgen overdag droog, alleen in het oosten nog kans op een buit wordt 11 tot 15 graden. En in de kop van Noord-Holland is nu plaatselijk dichte mist. Dit was het nos Journaal. Dit is Radio 1, WPRO, NTR, Labyrinth. Pieter van der Willen en Isolde Hallesleven. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En vandaag hoort u hoe dichtbij de bionische mens is. Hoe we volgens een Utrechtse pedagoog de wereld kunnen verbeteren. Hoe een briljant natuurkundige tot wanhoop werd gedreven. En waarom het maken van een goede beslissing zo verdomde lastig is. We praten daarover met enkele wetenschappers hier in de studio. Bernard Nijstad, afgelopen dinsdag geïnstalleerd als hoogleraar... wat ik maar even noem moeilijke beslissingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, ik las uh, uh, dat u bent overgestapt van Amsterdam naar Groningen. Dat was waarschijnlijk dan ook een hele moeilijke beslissing voor u dan. Zelf. Die was uh, best lastig inderdaad, dat klopt. Uh, het was een mooie gelegenheid, maar het was ook jammer om uit Amsterdam weg te gaan. En dat maakt het moeilijk. Ja. En u ja. kunt niet meer op de radio zeggen dat het achteraf de verkeerde beslissing was. Want anders schof je je heel Groningen en al uw collega's. Uh, dat is waar, maar het was ook geen verkeerde beslissing. Gelukkig. Of dat horen we nog over een paar jaar. Met de wetenschap van nu, zeg maar, dat je dan. Nou ja, af... Ook in de studio. Micha de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond, u heeft een boek geschreven, Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Heeft u zelf kinderen eigenlijk? Ik heb zelf kinderen en ik heb zelfs kleinkinderen. Aha, dus in principe ligt uh, uh, een, een betere wereld ligt ook bij u, uh, in uw handen. Absoluut. <laughs> ja. Is het dan anders als je, als je opvoedkundige bent uh, en je moet zelf kinderen opvoeden? Of, of valt het dan in de praktijk toch ook nog wel vies tegen? Mijn kinderen die zeiden altijd dat ze dubbel uh, belast waren. Ze hadden een, een vader die pedagoog was en een moeder die consultatiebureauarts is. Uh, dus ze zei van je zal met dit soort risicofactoren opgroeien. Wauw. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we praten met Frans van der Helm, hoogleraar mens machinesystemen aan de Technische Universiteit in Delft. En met hem gaan we het hebben over de bionische mens. Steve Austin, astronaut. A man barely alive. We kunnen hem herbouwen. We hebben de technologie. We hebben de capaciteit om de werelds eerste bionic man. beter dan hij was. Ja, dit was de tune van De Man van 6 Miljoen, een Amerikaanse televisieserie uit de jaren zeventig van de vorige eeuw alweer. Ja, en hoe dichtbij is die bionische mens? Want niet alleen machines, apparaten en elektronica nemen in rap tempo toe... en worden steeds sneller en beter. Ook aan de mens wordt gesleuteld. Gaan de grenzen tussen mens en machine steeds verder vervagen... tot ze uiteindelijk zullen versmelten? Dat gaan we vragen aan de delft Frans van der Helm. Welkom in de studio. Dankjewel. Um, waarom zouden we eigenlijk een bionische mens moeten willen? Ja, of een bionische mens moeten willen. Dat is natuurlijk een fantasie die uh, door de filmindustrie... in de jaren zeventig in mijn jeugd uh, is opgeroepen. En uh, ja, dat een, iemand die dus een ernstig ongeluk uh, kreeg... Zeg, krijgt, eh, zeg maar, hersteld wordt door de medische wetenschap... en dat hij eigenlijk sterker, beter is als voorheen. En als zodanig dan ook een held van, van de wereld wordt... in het vernietigen van criminelen. Dat is Robocop, toch? Ja, Robocop. Ja. Dus dat zou iedere gehandicapte natuurlijk wel willen. Maar ja, de werkelijkheid is wat weerbarstiger. Als je dus een ernstig onderzoek overkomt, als je een dwarslesie hebt... of als je een hersenbloeding hebt gekregen... Ja, dan ga je meestal een heel zwaar revalidatieproces tegemoet. En heel vaak heb je gewoon blijvende aandacht. Altvrouw. En ja, wat we dan, daar natuurlijk aan proberen... is zo goed mogelijk uh, in dat revalidatieproces te kijken... wat er nog mogelijk is voor die patiënten. En ja, daar is het natuurlijk wel heel veel zeg maar, uh, nieuwe dingen die we dan kunnen bieden. Maar om nou te zeggen dat we nu al zover zijn... dat we de mens beter kunnen maken dan dat hij was... nee, dat is uh, voorlopig nog niet aan de orde. Want dat was wel het, uh, het verhaal van de man van 6 miljoen. Die had dan een ongeluk gehad en die was eigenlijk helemaal verlamd. Maar dan wisten ze hem zo goed te repareren... dat hij beter was dan ooit tevoren. Ja, ja, nou als ik daar de beelden van zie, dan uh, vind ik dat ook ontzettend knap hoe ze dat in beeld hebben gebracht. Maar ja, waar je dan zelf in de praktijk mee bezig bent, is vooral het aansluiten van dat soort uh, zeg maar, werktuigen op die mens zelf. En daar zit gewoon eigenlijk een heel groot probleem. Je moet het vanuit die mens kunnen aansturen, vanuit je zenuwstelsel, jouw ideeën. En ja, daar zit gewoon eigenlijk nog een hele orde van dimensie in verschil tussen. Je hebt In je lichaam heb je dus 100 miljard zenuwcellen. Die hebben allemaal zeg maar, heel veel cellen bij elkaar doen samen één functie, dat is uh, vrij complex. En als je dan gaat kijken met hoeveel elektroden je bijvoorbeeld dan in een lichaam kan inbrengen, ja, de meest geavanceerde systemen die nu gebruikt worden, die zijn dus nu experimenteel. Dan praat je over dat je misschien maximaal 30 spieren kan aansturen. En dan gaat met onderhuidse elektrodes... waarmee je dan de zenuwen kunt aansturen. En, die je dan, en dan moet je ook precies weten hoe je die moet aansturen. En ja dat is natuurlijk een hele bijzondere klus... om dan uit te vinden wat die mens nou eigenlijk wil. En wat er dan in die aansturing gebeurt. Is of dat de belangrijkste hobbel ja. op uw weg? Ik zeg altijd, er zijn twee grote problemen in dit gebied. Eén daarvan is energie. Dat je dus moet zorgen dat iemand die dus zeg maar, bijvoorbeeld verlamd is en niet zelf de spierkracht kan leveren... dat je dus die energie geeft door zeg maar, middel van andere bronnen, bijvoorbeeld elektrische energie of luchtdruk of dat soort energie... dat hij dus weer die functies kan doen. En het tweede is vooral de aansturing. Dus hoe kan ik zeg maar, de intentie van die mens, wat hij precies wil doen, kan ik dan ook overbrengen op de manier waarop hij gaat bewegen? En um, daar, dat zit, daar zit nog de moeilijkheid eigenlijk daar in? Zit, uh... heel, daar zit de grote moeilijkheid. Want je kunt zeg maar, wel, zeg maar, een beweging helemaal afspelen. Dus als iemand zegt, van, uh, pak dat glas. Dan kan je wel een robotarm maken die dat glas... Pakt. Ja, dat gaat steeds vloeiender ook uh, naarmate de jaren vorderen? Ja, dat, gaat, dat kan nog steeds. Maar het gaat vooral om in allerlei taken die je intentioneel doet. Ja, die weet je niet precies hoe je die doet, wat je doet. Bijvoorbeeld even op je hoofd krabben of uh, iets aan iets, uh, iets een aantekening maken. Dat is moeilijk te omschrijven hoe je dat precies doet. Dus als je zo'n intentie eigenlijk wil overbrengen op de bewegingen van een arm... ja, dat is gewoon heel moeilijk, want dan heb je dus echt die fijne motoriek nodig. Ja, daar zijn gewoon uh, ja, miljoenen zenuwcellen die daar dus mee, mee, mee werken. Dat is de intentie die je zelf eigenlijk... naar je spieren toestuurt. Dus waarmee je die bewegingen genereert. Maar wat daar ook heel belangrijk in is... is dat er in die spieren zelf zitten ook allerlei kleine opnemers. En die meten dus de, de, de positie, de snelheid en de kracht van die spieren. Dat heb je gewoon nodig om die, die bewegingen nauwkeurig genoeg te kunnen maken. En die, die informatie door die opnemers... die wordt weer teruggestuurd naar het centrale zenuwstelsel. En normaliter in een normale coördinatie maak je daar gebruik van... om dus die beweging vloeiend en netjes uit te voeren. Ja, als je dus dat wil aansturen, de middel van elektrische signalen, moet je ook op de een of andere manier dat soort signalen meten en dan dat gebruiken in jouw systeem om daar dus, uh, de spieren aan te sturen. je moet eigenlijk eerst de mens helemaal begrijpen, hoe die dat doet bewegen, hoe, hoe elke beweging wordt aangestuurd voordat je aan de bionische mens kunt, uh, kunt ja, werken. Ja, en ik denk dat daar ook de grootste vooruitgang is die we nu doen, dat we steeds beter leren begrijpen hoe die aansturing van die mens plaatsvindt en welke rol daarbij de centrale zenuwstelsel. Hoe, hoe onderzoek je dat? Uh, nou, een van de metingen die we zelf uh, waar we heel veel aan doen is bijvoorbeeld het meten met behulp van uh, wat we dan noemen haptische robots. Die oefenen een soort krachtverstoring uit en dan vragen we aan de proefpersoon en zo ook aan patiënten we doen ook veel metingen bij patiënten. Om dus zeg maar, die, die handvat van die robot op zijn plek te houden. En omdat we precies weten wat voor soort krachten we aanbrengen. kunnen we gaan meten in de krachten in de hand en de positie van de hand. maar ook in de elektrische activiteit van de spieren. hoeveel van dat signaal er eigenlijk in doorkomt. En dan hebben we dus heel veel ingewikkelde wiskundige modellen achter de hand. dat we precies kunnen uitmaken wat die wat die, uh, zeg maar die patiënt aan het doen is en wat hij soms ook niet aan het doen is. En de er nauwkeurigheid dus ervan? Ja, de nauwkeurigheid dat is het grote probleem. Ik zeg altijd, wetenschap is het gevecht tegen de ruis. En uh, ja, uh, hier is dus de, de nauwkeurigheid van de meting is cruciaal... om dus voldoende nauwkeurig al je, je variabelen die je graag wil meten te kunnen meten. Nou uh, hebben we het over, over mensen die gehandicapt zijn geraakt. En dan met een kunstmatige verbetering van dat lichaam toch nog tot iets in, in staat zijn. Een van de berichten die mij het meest heeft verbaasd de laatste jaren. Was dat er uh, ophef was over uh, gehandicapte sporters. Want die zouden een, een voordeel hebben en dus niet mogen meedingen naar het wereldrecord. En dat vond ik zo grappig dat je dan gehandicapt bent. Maar dat het ineens als een, als een voordeel is gaan uh, gelden bij een hardloopwedstrijd. Ja, nou als je specifiek een hardloper refereert... dan gaat het natuurlijk over Oscar Pistorius. Ja, die, de Blade Runner, dus die had twee onderbeenamputaties. En die had daar ja, speciale, zeg maar, prothesen die gemaakt waren om te, om te rennen. En die prothesen, die hadden een enorme veerkracht. Dat kun je beter vergelijken met een soort kangeroepoten die hij had. En daar kon hij dus ja, enorm hard mee lopen, vooral op de rechte einde. Maar ja, hij miste dus wel die zijn enkel afzet. Dus hij had heel veel moeite om op gang te komen. Nou, er is binnen de wetenschap ontstaan ontzettend veel over gediscussieerd. Of dat, hoe hij deed, dat was de eerste vraag natuurlijk. Wat deed hij nou precies anders? En of het inderdaad wel eerlijk was wat, wat er gebeurde. Doet hij niet een ander soort sport? Kijk, als je natuurlijk denkt aan bijvoorbeeld rolstoelrijders in een marathon. Ja, die rijden een half uur sneller dan de snelste loper. Ja, die ga je natuurlijk niet samen in een wedstrijd zetten. Bij Oscar Pistorius, ja... Het is echt een hele goede atleet. En hij loopt ongeveer twee tot drie seconden achter de toplopers op het gebied. Hij haalde ook net niet de Olympische Spelen. Ja, Ik denk zelf, van, het is voor die man natuurlijk een enorme ja, zeg maar uitdaging... om zeg maar, competitief bezig te zijn met gezonde sporters. Dus ik zie daar helemaal geen... Ik bedoel, ik hou enorm van competitie, dus ik zie daar helemaal geen probleem mee. Maar, maar niet ook... een begrenzer zetten dan op de vering? Net als bij motorrijders okay. onder de 21. Dat je die vering dan iets strakker maakt. Ja, die... maar dan ben je toch eigenlijk weer iets oneerlijks aan het doen. Ik denk, zolang hij dus inderdaad geen... On Echt, zeg maar, als, als hij inderdaad twee seconden sneller zou lopen als het wereldrecord. en dat geen enkele valide atleet zeg maar, daarmee in competitie zou gaan. ja, dan moet je er gewoon een aparte categorie van maken, natuurlijk. Want maar ja, anders ieder moet je geen enkele om dus een medaille te winnen. dat kun je, de, kun je de topsporters niet aandoen, natuurlijk. Maar elke wedstrijd is toch vooral een wedstrijd tegen jezelf? Nou, dat ben ik nou niet met een je eens, hoor. Het is toch ook leuk om tegen om te, anderen, te winnen. Dat en de beste zijn de mensen boven, natuurlijk. En dat is de motivatie, denk ik, voor heel veel mensen om juist zo hard te trainen. Nou hebben we het uh, gehad over, over verbeteringen van, van de mens door, door middel van robotica. Uh, een andere mogelijkheid is natuurlijk ook gewoon een, een robot puur zang. Waarom vindt u uh, de mens-robot combinatie interessanter? Uh, nou, dat zit eigenlijk ook uh, ja, eigenlijk een vergelijkbaar probleem in. Van als mens-robotcombinatie moet je natuurlijk ook die robot kunnen aansturen om die robot te laten doen wat je wil. Je kunt natuurlijk ook wel meer autonome robots doen, maar daar heb je natuurlijk dan zelf niet zoveel voordeel aan. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei oplossingen, bijvoorbeeld van. Uh, uh, Cliënten die hebben een rolstoel met een soort robotarm op die rolstoel die een aantal taken van ze overneemt. Maar ook daar is natuurlijk het cruciale punt van hoe laat je die, die arm taken uitvoeren die je graag zelf wil. Dus daar is het aansturen is daar toch het, het, het grote, de grote Dat uitdaging. Als je, als je dingen mist, zie, zie je ook nog, heb je ook nog fantasie over wat er zou kunnen van wat je niet zozeer mist, maar wat je gewoon als extra zou willen hebben of aanbrengen? Nou, daar heb ik, dat zitten we dan toch misschien weer bij dat sporten natuurlijk. We zouden natuurlijk wel stiekem van die extra veertjes kunnen aanbrengen in, in de gevrichten. Waarmee je dus misschien een tweede Achillespees ernaast zit. Waarmee je nog iets harder zou kunnen lopen. Dat zou misschien kunnen. En dat is niet ja. eens verboden op dit moment, denk ik? Ik denk dat ze er niet eens achter achterkomen. Dat, uh, ja, of het, het wordt uiteindelijk natuurlijk wel weer verboden. Als ze erachter, erachter komen. Maar goed, dat... Uh, nee, maar we zijn natuurlijk wel voortdurend bezig om te kijken. Kijk, het is met die, vaak met die patiënten is het ook zo dat je natuurlijk heel goed moet snappen wat nou eigenlijk het probleem is bij de mensen. Mensen en dat je daar zo goed mogelijk oplossingen voor vindt. Nou, soms dan denk je: zoek je een oplossing in bijvoorbeeld elektrische stimulatie van zenuwen. Dat, dat is toch voor heel veel dingen experimenteel. Dat is eigenlijk maar één echt wat op de markt is. En dat is ontwikkeld in de Verenigde Staten, waarmee je dus door middel van elektrische stimulatie voor mensen met een hele hoge dwarslesie, dus helemaal geen enkele hand- en armfunctie hebben, dat ze toch weer een grijpfunctie krijgen van de hand. Dat is op de markt. Dat is bij ongeveer 300 van de patiënten is dat toegepast. Ja, verder zoeken we natuurlijk ook heel veel bijvoorbeeld eh, om bijvoorbeeld een loopfunctie te herstellen bij mensen met een dwarslesie. Dan zoek je vooral dus in een soort exoskelet. Een soort, zeg maar, eh, ja, mechanisme rond de bestaande benen. En dan moet je dus met motoren... En dan Proberen die loopbeweging weer te herstellen van die, van die mensen. En dat is ja, een dat heet, uh, soort oplossing. Lopus heette die, je, die dat exoskelet. Ja, dat is een ander soort. Waar ik nu net over had, dat is meer een exoskelet wat je zou gebruiken in het dagelijks leven. Lopus, dat is een revalidatierobot. En dat is eigenlijk een, een, een soort robot die mensen weer leert lopen. Waarbij je dus bijvoorbeeld moet denken aan mensen met een hersenbloeding, die dus zeg maar een, een slecht gangbeeld hebben, vaak een soort sleepvoet. En met die Lopus, daar kun je eigenlijk een soort de functie van wat een fysiotherapeut doet. Die helpt met zijn handen vaak om die loopbeweging weer op gang te brengen. Nou, dat kan je ook door een robot laten doen. En vaak eigenlijk nog wel beter. Want het voordeel van die robot is dat je precies weet wat hij doet. Hoeveel ondersteuning hij eigenlijk aanbrengt. Maar wat hoe, moet, moet het voor me Een soort rollator die dan om je heen zit en die nou, je dan, dan helpt? Nou, moet je dus of... voorstellen dat je dus zeg maar, is in een soort robotpak inge, ingestrapt wordt. En dat je dus daarmee, zeg maar, die robot jouw benen meeneemt. Dus als je helemaal niet kan lopen, dan, uh, dan neemt die robot jou mee. Die, die, die legt jou de loopbeweging op. Maar als je dan zelf dus weer enige functie krijgt, bijvoorbeeld toch weer een bepaalde zwaaifunctie krijgt of een bepaalde, eh, die in de staat bent om je voet op te tillen. Dan breng je dus de ondersteuning van die robot terug. En dat is het bijzondere van lopen, ten opzichte van alle andere robots in de wereld. Lopen is dus ontwikkeld bij de Universiteit Twente. En eh, het bijzondere daarvan is dus dat je dus dan de, de ondersteuning van de robot terug kan brengen waardoor die patiënt weer meer moet gaan doen. Dus daarmee kun je dus je patiënt steeds voor een uitdaging stellen waarmee die dus eigenlijk ja, altijd maximaal bezig is met trainen, maximaal bezig is met de therapie. Dat zou je ook uh, niet alleen voor, voor revalidatie kunnen inzetten... maar gewoon voor, voor sporters om, om hun spieren te trainen. Uh, dat zou kunnen, ja. Dan, ja goed, uh, de beste beweging voor een sporter om te trainen... is natuurlijk altijd de sportbeweging zelf. Dus dat is, die moet natuurlijk vooral uh, zwaarder belast worden. Bij die patiënten moet je natuurlijk vooral ook helpen wat hij niet kan. Kijk, je, kunt, je moet gewoon die loopbeweging maken. En als die, wat hij dus niet kan, dan moet je hem mee helpen. Maar wat hij wel kan, dat moet je hem dus zelf laten doen... Hoe ver mag het gaan wat u betreft? Want stel, we gaan eens even lekker fantaseren. Je hebt mensen die zijn helemaal verlamd... of die, die, die kunnen zelfs niet meer communiceren. Zou je dan uiteindelijk met een soort multicabel uit hun hoofd... zorgen dat zij op afstand een robot bedienen... en dat zij zeg maar, via een soort internetverbinding... alsnog deelnemen aan het maatschappelijk leven... maar dan als robot het café inkomen? Met een exolichaam, zeg maar. Een volledig exolichaam. Ja, daar zou ik op zich helemaal geen, pro geen problemen mee hebben... met als dat in onze macht zou liggen. Dan zou ik dat met alle liefde voor die mensen mensen realiseren. Ik denk namelijk dat die mensen op die manier toch weer heel erg duidelijk bezig zouden kunnen zijn in het dagelijks leven. En dat, dat zou ik eigenlijk ideaal vinden. Je ziet nu al dat er een soort uh, virtuele wereld ontstaat ja, op internet. Dat mensen al, life, ja, waarom zeg, je second life. Ook wel aanwezig ja. zijn. Dus als je dat door middel van een robot voor elkaar krijgt en dat mensen daardoor weer kunnen participeren, dan lijkt me dat de ideale oplossing. Ja, maar u gelooft er niet zo in? Nou, dan door. zit je toch weer met dat dimensieprobleem. je hebt zo verschrikkelijk veel cellen in, dat, in die hersenen waarvan we eigenlijk nog nauwelijks weten wat die precies doen. Laat staan dat als we bijvoorbeeld met EEG-metingen, dus met allerlei elektrodes... die we op de, op de hersenen, op de schedel plaatsen... kunnen we natuurlijk wel de elektrische signalen meten. Maar om daar precies uit te halen wat die mens nou eigenlijk doet... ja, dat is, dat is nog lang niet aan de orde. Dus ik denk dat het nog een hele mooie fantasie is... maar ik denk dat we daar nog uh, heel veel werk voor moeten verzetten. Ja, het viel maar uh... op dat ze in de Japanse kerncentrale... geen robots inzetten voor die opruimwerkzaamheden... dat die mensen die zitten daar in constant zorgen te maken over straling... Er zou zouden natuurlijk best een paar robots in kunnen sturen. Nou, eerlijk gezegd verbaast me dat eigenlijk ook wel een beetje. Dat ik had wel verwacht dat ze dat soort robots wel achter de hand zouden hebben om dat te gaan doen. Zeker in Japan. Zeker in Japan. Japan is natuurlijk een ontzettend robotminded land. En uh, daar zijn natuurlijk ook heel daar hebben ook een aantal van die grote bedrijven, zoals Sony en, en Honda en Toyota, hebben heel veel geld geïnvesteerd in die robots. Echt dan de, de Humanoid robots, dus robots die eigenlijk zich gedragen als mensen. Ja, van alles, zeehondjes, ja. gewoon gewone honden. Ja, dus daar zijn ze heel ver mee. En dan zou je, ja, dit hoeft denk ik niet zo complex. Want die humanoid robots, ja, die kunnen nog niet wat mensen kunnen hoor. Dus dan moet je niet verwachten dat die eens even voor je gaan opruimen. Maar je kunt natuurlijk toch denken aan voertuigen waar dus uh, armen op zitten... die dus bepaalde taken zouden kunnen verrichten. Of bijvoorbeeld ook als het ging uh, bijvoorbeeld over radioactiviteit meten... dan denk ik zelf van nou, dan stuur je toch een onbemand vliegtuig die kant op. En daarmee kun je dan ook de radioactiviteit uh, meten. Die kun je gewoon rond laten cirkelen. En daar, gewoon, daar hoef je ook geen mensen naar binnen te sturen daar. Ja. Grote ja, ja. Ik zat te denken, is dat niet gelijk een uitdaging om daarheen of om daarmee te bemoeien? Of is er niemand? Wordt dat dan helemaal niet gezegd? Dat is toch verbazingwekkend, ook omdat je het zelf verbazingwekkend vindt? Ja, nou ja, dat, ik zou het gezegd hebben, als ik zelf een robot achter de hand zou hebben die dat inderdaad voor onze zijn vrienden, dan zou hem zeker uitlegen. Ondanks Kijk. de straling... Uh... Ja, wat er nu gebeurt is natuurlijk veel erger voor de mensen... die daar zijn, maar hun leven in de waagschaal stellen. Ja. Dat is natuurlijk veel erger dan dat we daar een extra robot... aan de schoot op toevoegen. Dat is, daar heb ik geen, geen enkele moeite mee. Nee. Frans van der Helm, hartelijk dank. En zometeen hoort u hoe we volgens een hoogleraar in de pedagogiek... de wereld kunnen verbeteren. Maar nu eerst dit. Wetenschap in één minuut. Als ik een schelp kijk, en ik, ik, ik ben al ja, vele tientallen jaren bezig met bestuderen uh, van schelpen. En dan kijk ik met mijn vingertoppen naar de details. En ja, vaak zijn de mondopeningen van die slakkenhuizen bijvoorbeeld erg smal. Uh, dus dan gebruik ik uh, eerst mijn nagels. En als mijn vingers te dik zijn, dan gebruik ik een speld of een naald om nog verder binnen de schelp te kijken. Dan voel ik bijvoorbeeld de tandjes, de vorm van de tandjes... of van de ribbeltjes, enzovoort, enzovoort. Ja, ik zie, ik kijk... Ja, dat doe ik eigenlijk opzettelijk, want het, het klinkt zo ja, klunzig om te zeggen... Ik voel, hè. Ik, uh, ik ben dus uh, helemaal blind. Maar ja, al mijn uh, de, de zintuigen die, die, uh, die ik nog heb, die gebruik ik... Op zijn volst, kan je wel zeggen, en uh, die maken mijn leven elke dag prachtig, kan je wel zeggen. U hoorde evolutiebioloog Rad voor mij in een aflevering van de rubriek Wetenschap in één minuut. Dit keer gemaakt door Frederik Melman. Misstanden in de wereld houden direct verband met de manier waarop kinderen worden opgevoed. Vandaar dat het grootbrengen van kinderen wel met iets meer ambitie gepaard mag gaan. Dat is in het kort het pleidooi dat pedagoog Mischa de Winter houdt in zijn nieuwe boek... Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. Ja, dat klinkt als een prachtig ideologische titel. Toch wordt het idee ook als soft opgevat. Niet door mij hoor. Nee, niet door jou, maar door anderen. Um, nou ja, Om te beginnen, uh, die titel, die, uh, je moet natuurlijk nooit je eigen titels gaan uitleggen. Maar er, er zit een soort licht ironische ondertitel in. Omdat, omdat ik natuurlijk ook wel begrijp, net als iedereen, uh, dat, dat zeg maar het verbeteren van de wereld, wat dat dan ook is. Ik heb het over een aantal concrete dingen, komen we zo meteen nog wel op. Maar dat dat natuurlijk lang niet alleen maar aan opvoeding ligt. Daar heb je ook uh, politiek voor nodig, uh, uh, democratische rechtsstaten, uh, et cetera. Alleen, um, waarom, dat, waarom ik dat boek geschreven heb en waarom die titel zo is als die is, is dat de, u zei het al, de, de ambitie van, van, uh, van het opvoeden van kinderen in deze tijd, die vind ik zelf wel heel erg laag, uh, in die zin dat, uh, we hebben het er allemaal wel over dat dat heel erg lastig is, en dat is ook zo. Maar eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar naar eh, wat er aangeboden wordt aan aan televisieprogramma's rond opvoeding, hè, de super nanny's en de opvoedingspolitie en nou ja alle literatuur die daarover bestaat, eh, er zijn heel veel opvoedingscursussen. Als je daarnaar kijkt en je ziet wat daar gebeurt. Uh, dan zie je eigenlijk dat het vooral over gedragsregulatie van kinderen gaat. Ik heb het uh, in de krant vergeleken met, met puppytraining, Want bedoel, eigenlijk zijn de principes ongeveer hetzelfde. Bedoel, als, je, als je die super nanny programma's ziet... dan zie je mensen, dan zie je ouders... die kunnen geen orde houden in hun eigen klasje thuis. En die, uh, die hebben dan een stoeltje waar ze het kind even apart kunnen zetten. En ze moeten leren dat ze consequent moeten zijn. En dat ze dat positief belonen, dat dat beter helpt dan, dan, dan straffen. Nou, dat soort dingen. Uh, en eigenlijk zijn diezelfde principes... Die zie, je, die zie je in de hondentraining terug. En, Sterker nou ja. nog, dat heb ik ook echt gezien. Want de Nanny zegt dat je moet op de stip gaan zitten. Ja. Maar dat zegt ook de dog whisperer ja. bijvoorbeeld, die ja. wereldwijd. Het is, het van is hetzelfde, want het is namelijk ook gebaseerd op dezelfde behavioristische uh, zeg maar, theorieën <kwijnt> en concepten. En op zichzelf is daar niet zoveel mis mee. Alleen, mijn stelling is uh, opvoeden van kinderen. Heeft veel meer om het lijf dan alleen maar dat gedrag. Hoe belangrijk dat gedrag ook is. Kijk, wat zijn de belangrijke ook... dingen waar we dan aan voorbij gaan? Op het moment dat we alleen nou, naar. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat dit in de opvoeding ook gaat, of in ieder geval moet gaan. Eh, om, om het overdragen van waarde en cultuur. Eh, eh, om maar een voorbeeld te noemen: Ik bedoel, een hondje hoef je niet te leren wat vrijheid is en hoe je de vrijheid van andere mensen in een democratie moet respecteren. Uh, dat moeten we aan kinderen wel leren, want dat zit nou eenmaal niet in hun genen. Hoeveel wij ook inmiddels weten over die puberbreinen. Uh, kinderen moeten, moeten als, je in een, als je een democratie, een democratische samenleving belangrijk vindt... dan moet je kinderen van jongs af aan thuis, maar ook bijvoorbeeld op school... en op allerlei andere plekken, moet je zeg maar, die waarden en de bijbehorende uh, uh, houdingen... Moet je eigenlijk, uh, die moet je cultiveren bij kinderen. Vrijheid, noem maar nog eens een paar. Um, nou ja, als, wij het, uh, als, als we het over democratie hebben bijvoorbeeld, dan, uh, uh, dan, dan gaat het om, uh, uh, hoe ga je nou bijvoorbeeld om met, met verschillen tussen mensen? Ik bedoel, we leven in een samenleving multicultureel, of hoe je het dan ook noemt, Ik bedoel, de, de samenleving wordt juist gekenmerkt door diversiteit en door verschil in leefstijl, in religie, in, in ideologie, en we leven allemaal op een kluitje, dus, dus het is... Heel ingewikkeld om uh, met elkaar op een humane, samen, op, op, op manier, humane manier samen te leven. En de vraag is: hoe doe je dat? Nou, dat is heel erg ingewikkeld. Nou, u zegt daarin dat onverschilligheid eigenlijk uh, daarin heel slecht is. Ja. Ja, dus de, nou ja, in die opvoeding zit heel veel onverschilligheid. van laat het maar waaien. En als mijn kind zich goed gedraagt, is het klaar. Uh, en uh, wij ontwikkelen bijvoorbeeld allerlei programma's... Op, op, voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs... waarin we kinderen heel actief leren wat democratie eigenlijk is. Hoe dat verschilt van dictatuur en anarchie. Wat je allemaal nodig hebt. We leren kinderen conflicten zelf oplossen. We leren ze met die verschillen omgaan. We leren ze uh, uh, dat, vri dat vrijheidsrechten wederkerig zijn. Dus als ik het recht opeis om, uh, om rustig te kunnen kunnen spelen of om rustig te kunnen werken, moet jij mij dat recht ook gunnen? Dat zijn allemaal hele complexe dingen en in al die opvoedingscursussen en al die opvoedingsprogramma's komt dat allemaal helemaal niet voor. Maar dit zijn een soort burgerschapsidealen, zou ik het uh, kunnen Democratische noemen. idealen, zou je kunnen zeggen, ja. Waaruit blijkt dat die in de opvoeding uh, niet genoeg naar voren komen? U noemt opvoedingscursussen, maar is het niet iets wat ouders gewoon wel gewend zijn te doen? Uh, er, zijn, er zijn een heleboel ouders die hun kinderen van alles uh, meegeven. Uh, maar uh, ik, ik denk ook, dat er is ook heel veel onderzoek dat laat zien dat, dat uh, ja, als je aan ouders bijvoorbeeld vraagt: van, wat vindt u nou belangrijk in de opvoeding van uw kind? Daar is heel veel onderzoek naar. En dan zeggen ze, uh, uh, nou, oh, ik wil dat mijn kind goed in zijn vel zit. Nou, dat, dat vind ik ook en dat vindt iedereen. Het is heel belangrijk dat je kind, wat het precies ook mogen betekenen. Maar je, mensen <coughs> willen dat hun kind gelukkig wordt. Hè? Dat, dat, dat, dat, ze, dat het zich wel bevindt. Ze willen ook wel dat het kind aardig is voor anderen. Maar doel de, uh, in die opvoedingsonderzoeken, daar houdt het ongeveer mee op. Dus het, het overdragen van, van, van, van idealen in opvoeding, van maatschappelijke waarden... Dat, dat, um, dat, ja, dat lijkt eigenlijk in die hele individualisering in de samenleving... een beetje te zijn weggezakt. Maar daaruit blijkt dat die ouders waarschijnlijk die idealen zelf... niet meer zo actief <lacht> koesteren en daarom ook niet in staat zijn... om die op hun kinderen over te dragen. Iets wat je zelf niet hebt, dat kun je ook niet aan een ja, ander geven. Dat, dat, dat zou kunnen, dat dat zo is, dat, dat dat kan ik niet goed beantwoorden, maar uh, kijk, mijn vak is, is, is opvoeding. Uh, en en uh, wat ik in dit boek uh, probeer uh, naar voren te brengen... is dat het, dat het voor de ontwikkeling van kinderen in ieder geval, oh, en van de samenleving... ongelooflijk belangrijk is om die waarde wel te koesteren en, uh, en over te dragen. Maar die individualisering, want die gaat uh, ver, zegt u ook, in de samenleving. Ja. Het is zelfs zo, we zijn nu op een moment dat als je het niet meer weet met je kind... dan komt er eigenlijk al een professional bij. Ja. Dat is al dat, dat, dat ouders zelf niet meer zo gewend zijn om met dingen om te gaan. Of het nou op school is of... Um en dat is dat iets wat we dan, waar we weer van moeten terugkomen als we moeten afschaffen. Ja, nou ja, we zijn dus in een situatie terechtgekomen dat dat uh, uh, door die individualisering en allerlei andere samenlevingsprocessen uh, dat, dat mensen hebben het gevoel van ja, dat mijn mijn kind het is mijn persoonlijke project. Ik moet ervoor zorgen. Daar word je op, door de overheid ook op aangesproken. <laughs> Uh, ik moet ervoor zorgen dat het, dat het goed gaat met mijn kind. Dat is mijn verantwoordelijkheid als ouder. En ik word er ook op aangekeken of ik schaam me ervoor als dat verkeerd gaat. Uh, dat, uh, dat is op zichzelf een groot probleem, want, want uh, kinderen opvoeden in deze tijd is vrij complex... Ja, er worden ontzettend veel eisen aan kinderen gesteld. En, en, en de wereld is ook heel complex aan het worden. Um, en wat, er, wat, er nu, wat je eigenlijk steeds meer ziet gebeuren... en daar zijn ook hele goede cijfers over... is dat, dat uh, steeds meer... Zeg maar, uh, gaat het goed met u trouwens? Ja, <tie> <tie> want dat is dus die mor. doe, Ons barre Toch niet in de koude kleren. Maar zitten. is dat dan zo veranderd, wat u zegt? Is um, dat echt anders geworden? Wat je dus ziet gebeuren... is dat, dat, dat op een heleboel plekken in de samenleving... Bijvoorbeeld, uh, uh, uh, uh, op school gebeurt dat heel vaak. Dan is er een probleem rond een kind. Een ouder wordt daarop aangesproken mm -hmm. of schaamt zich daarvoor. Uh, en wat er al heel gauw gebeurt... Uh, um, en het, al de systemen moedigen dat eigenlijk ook aan... is dat dat probleem wordt gemedicaliseerd. Dus men zegt heel gauw van... ja, dat, dat jongetje is nogal druk. Misschien moeten we er eens naar laten kijken. He, dus het probleem wordt niet eigenlijk opgelost daar waar het opgelost maar moet worden. Maar terwijl anderzijds het ook omgekeerd zo is. Want u beschrijft ook dat op consultatiebureaus er ook hele persoonlijke vragen worden gesteld. Ja. Dus het, niet nee, het, werkt, maar als het werkt dus van verschillende kanten. Mensen, dus ouders hebben zelf vaak, die slaan soms vaak ook met hun, hun vinger op taf, <kwijnt> of met hun vuist op tafel en zeggen van uh, of u het nou wat vindt of niet. Mijn kind heeft de ADHD want ik heb het gegoogeld. Ik heb, het, ik heb het zelf ik herken het. Dat is de ene kant. Dus mensen vinden het zelf op een of andere manier aantrekkelijk om, om dit soort labels te kunnen hanteren. Maar je ziet ook dat in ons hele, in ons hele jeugdbeleid, bijvoorbeeld de consultatiebureaus, het hele beleid wat minister Rouwvoet heeft ontwikkeld, over die elektronische kinddossiers en de risicotaxatieinstrumenten, et cetera. We zijn steeds meer met een vergrootglas naar iedere mogelijke afwijking van, van elk kind aan het kijken. En om die op het spoor te komen met natuurlijk goede uh, bedoelingen... om savanna's te voorkomen en dat soort zaken... Uh, uh, kijken we steeds minutieuzer naar de ontwikkeling van elk kind... en, en ja, we willen dus ook steeds meer um, uh, zeg maar afwijkingen opsporen. En om dat te bereiken ja, is het nu zelfs zo... Dat, uh, dat ouders heel uitgebreid gevraagd worden... over hun financiële situatie, over hun relatie ja, met we hun mogen achter de voordeur mogen we nu. Nou ja, dat, dat, dat mogen we nu. Dat is, dat is geen natuurverschijnsel, dat is, een, hè, dat is het product van beleid. Dat willen we, omdat we denken dat we daarmee... al die problemen kunnen voorkomen. Maar u denkt dat dat voorkomen onzin is? Nou, voorkomen onzin is... maar ik denk dat je, dat, is, dat is een beetje overdreven... maar in het boek... Uh, probeer ik met allerlei wetenschappelijk onderzoeken ook aan te tonen... Dat, dat wat er achter de voordeur gebeurt, dat is eigenlijk maar de helft van het verhaal. Uh, veel van de problemen die er zijn, kindermishandeling, jeugdcriminaliteit, uh, schooluitval, dat zijn problemen die helemaal niet alleen maar vanuit achter die voordeur ontstaan, maar juist ook voor de voordeur. Dus bijvoorbeeld de hele context in, de, in de sociale omgeving waarin kinderen leven, in buurten waarin kinderen opgroeien, als er heel weinig uh, sociale controle is bijvoorbeeld, wat we tegenwoordig niet meer zo accepteren dat, dat mensen dat doen, uh, als er heel weinig sociale controle is, uh, dan is de kans op jeugdcriminaliteit ontzettend veel groter dan maar... wanneer die controle er, er wel. Is het dan al met al niet zo dat u niet zozeer een andere opvoedingsmentaliteit wil, maar uh, gewoon een hele andere samenleving? Um, nou ja, dat zou je uiteindelijk kunnen zeggen. Ik heb het over civil society. Dus de manier waarop burgers met elkaar leven. En uh, om het een beetje toe te spitsen op datgene waar ik het over heb... en waar ik verstand van heb, dat is opvoeding. En, eh. Maar opvoeding uh, is het... misschien ook wel de frontlinie van de samenleving. Nou, maar opvoeding is ook een frontlinie van de samenleving. En, en uh, nu is het zo dat, dat... ja, Ik zei al, opvoeding is een soort individueel project. En ik denk dat kinderen... Dat kan je keihard uit wetenschappelijk onderzoek halen. Kinderen zijn absoluut in hun ontwikkeling gebaat... bij rijke sociale omgevingen. Dat wil zeggen niet rijk in de financiële zin... maar rijk in de zin dat er meer mensen, meer volwassenen... Uh, in hun omgeving zijn die zich als het ware ook moeien... ook in positieve zin met de ontwikkeling van die kinderen. Zou dat kinderen... uit de politiek gestimuleerd worden, moeten worden dan, denkt u? Nou ja, dat is een beetje lastig, want het gaat om civil society... en dat is nou juist iets wat de politiek zich eigenlijk verre van zou ja, moeten daarom. houden. Maar ik denk wel dat het zo is dat de, dat de politiek en het, en het beleid die doen eigenlijk onbedoeld heel veel om die civil society te ondergraven. Ik zeg tegenwoordig steeds, de politiek maakt meer kapot dan je lief is. Uh, omdat, omdat, ik, ik kan er één voorbeeld van geven. Uh, ik doe veel onderzoek naar jongerenoverlast. Dat is uh, het Nederlands belangrijkste probleem ja. ongeveer. na hondenpoep geloof ik. Uh, wat we hebben gedaan, ongeveer in elke gemeente in Nederland... is het installeren van meldpunten overlast. Wat er vervolgens dus gebeurt, is als een, als een bewoner van een wijk... die heeft last van een groepje jongeren die daar op straat hangen... wat hij doet is, hij belt het meldpunt overlast. En vervolgens hoeft hij geen poot meer uit te steken... want hij heeft het gedropt bij het meldpunt. En die moeten dat probleem oplossen. Nou, het is uh, dan niet zo eenvoudig ook, want ik heb het zelf wel eens geprobeerd... maar ik kreeg gewoon kaart een vol blikje naar mijn hoofd. Dus... Ja, het... Niemand zal beweren dat het eenvoudig is, maar het is wel de enige oplossing. Dat u niet, misschien niet alleen, maar misschien uh, met, een, met een aantal mensen... want dat zijn tenslotte ook uw eigen kinderen die daar in de buurt rondlopen. Dus het, de enige plek waarop dit soort, en de enige manier waarop dit soort problemen opgelost kunnen worden... dat is als je dat met elkaar doet. En daar kan de overheid kan daar via buurtbemiddeling, mediations en mediation... Zijn al heeft de, de overheid voor. gereageerd op uw boek eigenlijk, bijvoorbeeld André Rauvoet? Nou, André Rauvoet heb ik het gestuurd, maar die heeft tegenwoordig een ander soort functie. Uh, en andere dingen aan zijn kop ook, geloof ik. Uh, maar ik ken hem, dus hij, ik denk dat hij wel reageert. Maar bedoel, ja, dus, ik heb een aantal politici al met het boekje onder hun arm zien lopen. Maar hoe moet het nou helemaal in de praktijk, los van het politieke... Oh. gewoon voor een ouder, die heeft een paar van die wurmen op de, op de wereld gezet... die moet je dan ook nog opvoeden. Dan moeten ze van u ook wat aan burgerschap gaan doen. Moet het dan net als de bloemetjes en de bijtjes op een regenachtige zondagmiddag... van uh, jongen, ik wil even met je praten over burgerschap? Het klinkt een soort cynisch ondertoontje. Vindt in die u? vraag? <laughs> ja. <laughs> um, um, nou,. Um ja, dat vind, dat, vind ik een, dat vind ik een lastig punt. Ik, ik spreek ouders aan uh, op die ambitie. En ik probeer een beetje tegen de, tegen de tijdgeest in te zeggen van: jongens, opvoeden is meer dan puppietraining. Het gaat om, niet alleen maar om dat gedrag. Het gaat om, om meer. En ouders, het is niet alleen maar de taak van de ouders om dat te doen. Maar ik spreek met name ook bijvoorbeeld het onderwijs, de scholen uh, aan. En mensen die in het jeugdbeleid werken, die, die, die buurten vormgeven. Ja, dus uh, uh, ik, ik, ik zal niet zeggen dat je, dat je daar een apart uh, uurtje opvoeding in de week aan moet wijden. Maar het, er, er is meer onder de Een zon. andere mentaliteit. Maar ja, de, de individualisering was ook een maatschappelijk ideaal. De anti-autoritaire opvoeding. Ja, en er is ook verder niet zoveel mis mee met die individualisering. Ik zal de laatste zijn om dat terug te draaien, want er zit heel veel goeds in. Maar bijvoorbeeld... Um, je, kunt wel, je kunt wel heel veel doen. Wij zijn met, met grote projecten bezig in een heleboel gemeenten in Nederland... om te kijken of je zeg maar, die gemeenschappelijkheid rond opvoeding... Een beetje, kan versterken, een beetje kan versterken. Dus een van de hele concrete voorbeelden... Uh, is dat je, um, uh, het is belangrijk is dat ouders elkaar ontmoeten... He? En dat gebeurt in heel veel wijken eigenlijk heel weinig. Sterker nog, je hebt, ik heb een nieuwe categorie onlangs ontdekt. Dat zijn de zogenaamde hangmoeders. Dat zijn moeders die, die brengen hun kinderen naar school. Die blijven dan een tijdje op het plein rondhangen. En die worden na een tijdje weggestuurd op een vriendelijke manier. Omdat, ze, omdat die kinderen alsmaar naar buiten zitten kijken. Er zijn een aantal scholen die zeggen van... Hé, hey, het is interessant... Uh, dat die ouders met elkaar praten, want die kunnen elkaar ook ondersteunen... die kunnen elkaars kinderen opvangen, et cetera. Dus weet je wat we doen? We gaan een ruimte in de school inrichten... waar de ouders gewoon, als ze daar dan kennelijk behoefte aan hebben... met elkaar kunnen praten, een kopje thee kunnen drinken, et cetera. En dat werkt als een trein. Nou, dat is een heel concreet voorbeeld van zo'n civil society-idee. Uh, uh, Dank Michia de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht. En het boek heet Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding. En dat is nu te koop in de betere boekwinkel. En u luistert nog steeds naar Labyrinth Radio, waarin het nu tijd is voor het laatste wetenschapsnieuws. Uh, lawaai is niet alleen heel erg uh, vervelend en veroorzaakt natuurlijk overlast en uh, je hebt er slapeloze nachten van. Maar het uh, kost ook mensenlevens. En dat is dan gerekend in levensjaren. Dat werd deze week gepubliceerd door de World Health Organization, uh, de, de wereldgezondheidsorganisatie. Nou, en Die zijn uh, uh, allemaal sommen erop losgelaten om, om te gokken hoeveel mensenlevensjaren, dus hoeveel, hoeveel levensjaren van mensen in de westerse wereld door Lawaai verloren gaan. En, en nou dan kwamen ze dus op een. Uh, een bevolking van 340 miljoen in het westen. En daar zouden dan. 1,6 miljoen uh, gezonde levensjaren verloren gegaan door geluidsoverlast. Ik denk je, ja, hoe, hoe weet je dat dan precies? Meestal uh, gaat het ook gepaard met heel veel uh, meer uitlaatgassen en wat dan ook. Want lawaai is ook vaak verkeer. Ja, dat is een heel mooi uh, punt. Want dat wordt dus op 4,5 miljoen uh, gezonde jaren verloren uh, geschat. De uh, Overlast van, uh, van uh, geur, uh, hoe noemen we dat? Vrijstofdeeltjes. Ja, dus uh, luchtvervuiling. Dat staat op 4,5 miljoen uh, verloren levensjaren. En uh, dan komen ze nu, hebben ze naar beneden afgerond... Om om de discussie al een beetje te omzeilen, naar 1 miljoen door uh, geluidsoverlast. Nou, dat komt door alle stress die, die vrijkomt omdat mensen geluidsoverlast hebben. Het komt ook door, uh, door hartklachten van die stress. Het komt ook door slapeloosheid, uh, uh, dat soort dingen. Uh, ja, ik vond, het wel, ik vond het wel een aardig uh, artikel. Ik vond het ook wel opmerkelijk dat je dat zou kunnen uitrekenen. Maar uh, ja, het blijft natuurlijk toch een beetje natte vingerwerk, denk ik, al met al. Afgewezen worden doet daadwerkelijk fysiek. Pijn, vond ik ook een heel grappig nieuwtje. Stond in de Proceedings of the National Academy of Sciences. En dan hebben ze uh, mensen die zojuist gedumpt zijn... Die, die hebben ze gevraagd of die wilden meewerken aan uh, een onderzoek. Dus die waren verlaten door hun liefde. En die hadden daar enorme last van. Die hebben ze dan vervolgens uh, in de scanner gelegd... en hebben ze naar een foto van hun ex liefde laten kijken. En hebben ze gezegd, ah, vertellen ze wat is er nou misgegaan? En uh, die mensen die gingen daar dan aan denken... Aan, aan die ervaring van dat het uit was en zo. En uh, vervolgens gingen ze dan ook in die proef... Uh, een warm kopje wat net iets te warm tegen hun arm... Houden. En dan gingen ze kijken wat er dan oplicht. En dan bleek gewoon precies hetzelfde deel uh, van het brein te zijn dat oplicht. Dus het is gewoon fysieke pijn, liefdesverdriet. En dat ze denken dat dat een restant is uh, uit, uh, uit vroegere tijden, vroeger in de evolutie, dat het, uh, dat het dan dichter bij elkaar lag nog allemaal. En, maar ook misschien om het te voorkomen om mensen te stimuleren om bij elkaar te blijven. Oh, dat het dan echt fysiek uh, pijn doet. Van, oh, ik ga maar niet weg. Ja, ik weet niet hoe het bij degene die dumpt zit. Maar misschien heeft hij daar helemaal geen verdriet van. Dan laat hij de ander in een zak en as uh, achter. Er staat ook een filmpje op, uh, op de website noorderlicht.vpro.nl. En dat gaat over neusapen. En het is eigenlijk nogal ranzig om te zien. Want het aapje gaat eerst lekker eten. En dan vervolgens braakt hij alles weer uit. En dan eet hij het vervolgens nog een keer op. En uh, ja... Dan zou je denken van, ja, aapje is gewoon een beetje, beetje maf aan het doen. Heb je eens gekeken? Ja, maar het blijkt dus dat, dat het wel degelijk uh, gewoon is. Want ze doen dus aan herkauwen. Dat kennen wij vooral van, van koeien en van andere diersoorten. Maar van de aap was het nog niet bekend. En dat doet hij, want als, uh, als je die blaadjes in één keer opeet... dan hou je er maar heel weinig energie uit. Dus als je ze twee keer door je maag laat gaan... dus dat je ze gewoon eventjes uh, koudt. en dan weer een beetje uitbraakt... en dan nog een keer, dan kun je uiteindelijk veel beter verteren. Maar een en koe hou je... houdt het heel netjes binnen. Waarom doet de neus aan dat dan ja, omdat hij maar één maag heeft. Omdat hij maar één maag heeft. En het is ook Aha. bekend van, van konijnen, maar dat gaat dan nog iets, uh, iets verder met die konijnen. Want die, die poepen het eerst uit en die eten dan hun poep nog een keer op. En dan halen ze dus optimale energie uit... Uh... Dat is pas recyclen. Ja, dat is pas recyclen. Nou, wat had ik nog meer? Uh, ja, dit nieuwtje begreep ik zelf helemaal niet. Dat ga ik dus ook niet voordragen. Oh ja, en dat was, uh, was ook wel grappig. Er was een twaalfjarige jongen. Jacob Barnett. En die heeft een uh, vorm van autisme. Het syndroom van Asperger. Maar wel een IQ van 170 punten. En dat is nog aan de, aan de hoge kant. En uh, die heeft dus uh, een nieuwe relativiteitstheorie bedacht. En hij zegt ook dat de oerknaltheorie niet... Uh, Klopt. Nou, dat is voor een twaalfjarige redelijk uh, brutaal. Maar nu zijn er wetenschappers die zeggen dat ze nog eens naar zijn theorie gaan kijken. Want hij studeert inmiddels aan de Indiana U University in Indiana. Hallo, Indianapolis. En uh, zijn dus wetenschappers die zeggen dat er misschien wel eens wat in zijn theorie zou kunnen mm, zitten. Dus moet Hawkins weer aan de slag? Ja. Ja, in Labyrinth Radio is het tijd voor deel 1 van een nieuwe serie... getiteld Het Depot. De verborgen of vergeten verhalen achter voorwerpen. Verstopt in duistere kelders, verlaten schuren of op stoffige zolders. In deel 1 hoort u het verhaal van de vergeten brieven... van natuurkundige Paul Erenvest, opgeduikeld door Dirk van Delft... directeur van Museum Boerhaven in Leiden. Dirk, hi, met Ellie. Uh, je afspraak is hier. Ja? Oké, okay, goed hoor, doei. Hij komt eraan. Dirk van Delft, kom vrij. We lopen nu het boekendepot binnen van Museum Boerhaven. En daar liggen allerlei vrije spullen uit ons archief. En tot die bijzondere spullen behoren de brieven van de natuurkundige Paul Erenvest. Vijftien jaar lagen de brieven onopgemerkt in het archief. Totdat Dirk van Delft ze herontdekte. Die waren hier en ik ging er op een gegeven moment achteraan. En toen kwam ik ze dus tegen. En toen bleek dat daar dus nooit iemand meer iets mee gedaan had. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd in de mensen achter de wetenschappers. Nou, Paul Ehrenfest is natuurlijk een theoretisch fysicus, dus dan doe je het met brieven. Maar die zijn, die zijn dus zeer sprekend. En uh, ja, als je dus kijkt wat voor man dat dan geweest is, hoe die in het leven stond... dan snap je ook ja, hoe die natuurkundig heeft, heeft gefunctioneerd. Want dat, dat karakter is natuurlijk gewoon één. Paul Ehrenfest was een Oostenrijkse en Nederlandse natuurkundige. Een boezemvriend van Albert Einstein. In 1912 kwam hij als opvolger van Hendrik Lorenz werken aan de Rijksuniversiteit Leiden. De door Erenvest geschreven brieven uit het archief... vertellen het verhaal van een briljante, maar depressieve wetenschapper... wiens leven in 1933 een dramatische wending nam. Kun je hier eventjes gaan uh, zitten? Lampje erop. De Erenvest, dat, uh, dat was uh, ja, een hele speciale figuur... binnen de natuurkunde van pakweg de jaren 2030... Hij gold een beetje als, als didactisch zeer begaafd. Op conferenties was het ook echt iemand die, ja, die de standpunten van de ene aan de andere overbracht... en ook met elkaar kon verzoenen. Dus eigenlijk nog meer dan om zijn ja, uh, nieuwe ideeën en om zijn ontdekkingen... is hij eigenlijk uh, beroemd en bekend geworden om zijn uh, didactische kwaliteiten. Erefs was het, ja, iemand die echt mensen op de huid zat, ook weinig leerlingen accepteerde... Hij uh, moest echt van niveau zijn. En uh, hij had ook een paar eigenaardigheden in de zin van dat hij... Uh, hij was geheel onthouden, Hij had ook een gruwelijke hekel aan luchtjes. Dus als je tentamen bij je ging doen en je was tot tevoren naar de kapper geweest... dan kon je onmiddellijk met een nul vertrekken. En uh, ja, je rook was ook volstrekt uh, verboden. Uh, Einstein was natuurlijk een pijproker. Die mocht bij de gratie godsbeem in een tuin dan zijn pijpje opsteken... maar binnen ook niet. Het was echt een, ja, een heel aparte, hele strenge man... En heel streng voor zichzelf. Een beetje te streng voor zichzelf, ja. Uh, op een gegeven moment ging het helemaal fout. Diverse oorzaken. Uh, en een van die oorzaken was uh, uh, ja, in de jaren 20... dat is die, die nieuwe theorie van de natuurkunde, de kwantumtheorie, Die nam toen een wending waardoor in feite het abstractieniveau, de wiskunde ervan... Ja, steeds nadrukkelijker op de voorgrond kwam. En het hele aanschouwelijke, het, het, het kunnen zien wat er aan de hand is... je er een voorstrang bij kunnen vormen, ja, dat verdween helemaal. En Paul Erevest was dan typisch zo'n natuurkundige... die ongelooflijk hechtte ja, aan begrip, aan zien wat er aan de hand is... aan aanschouwelijkheid, aan, aan het goed kunnen uitleggen... aan de pijlers van zoiets... Ja, en hij zag het helemaal uit beeld verdwijnen. Hij uh, vergeleek zichzelf ook in een hele mooie beeldspraak met een, met een soort hond... die uh, Amechtig achter de tram aanholt met zijn baasje dring... en dan langzaam die tram uit beeld ziet verdwijnen. En hij noemde die, die wiskunde ook gewoon de mathematische pest. He, hij, hij vond het vreselijk, hij, hij had er gewoon geen vat meer op. Ja, dat maakte hem eigenlijk radeloos en uh, zwaar depressief. En vind je dat terug in zijn brieven, in, ja. in dit ar archief? Zeker, dat vind je dat terug in het archief... Uh, ik heb hier bijvoorbeeld een, een brief. Die is gedateerd van 15 augustus uh, 1932. Die heeft hij geschreven aan zijn, aan zijn leerlingen. Afgezien van de triviaal dierlijke angst voor de fysieke daad van het sterven... een soort angst voor de tandarts... voel ik een positief vredig verlangen naar het niet zijn. Vergeef me dat ik zo'n zwak mens ben. Dit is natuurlijk een, een volstrekt idiote brief. Er is een soort positieve vredige uh, verlangen naar het niet zijn, zegt hij. Dat is natuurlijk tamelijk heftig. Ja. En uh, in het verlengde ervan heb ik hier een hele bijzondere brief. Die is van 24 september 1933. Die is handgeschreven ja, aan zijn eerste leerling... met wie hij heel goed contact had en met wie hij ook een hele goede band had... waarin hij hem vraagt voor bepaalde zaken zorg te dragen... En, en ook uiteindelijk in een soort emotionele laatste bewoordingen... nog een soort, soort religieuze band tussen hem en de stilering burgers uh, legt... en ja, daarmee dus uh, afscheid neemt. Lieve, lieve burgers. Mensen als jij en ik kunnen niet buiten de omgang met actief religieuze mensen. Het verkwikt ons, te meer omdat het Nieuwe Testament... ons door zijn terminologie direct moeilijkheden oplevert. Waarlijk zoekende, diep religieuze mensen ervaren wij als een eventueel verloren thuis... Wees gelukkig met je geliefde. Je, Paul Erenvest. Hij had een zoontje Droom uh, van Down. Die zat ondergebracht in een soort kliniek. Maar ja, het drukte qua financiën nog wel zwaar op het gezin. En toen hij dus begon te overlegden, jongens, dit is gewoon niks meer. Ik, ik heb hier niks meer te zoeken in het leven. Ik moet eruit stappen. Toen heeft het tegelijkertijd een beetje bizarre logica getrokken van... ja, ik kan dus niet natuurlijk, mijn, uh, mijn familie uh, met de zorg voor die was ik opzadelen... want het is een, een hele grote kostenpost. Dus hij heeft toen de, de idiote ijzeren consequentie getrokken van... ja, dan moet hij ook maar dood. Dus hij heeft uh, in 1933, uh, dus die uh, bewuste septembermiddag in Amsterdam... heeft hij eerst uh, wat, wat uh, een leerling bezocht. Toen heeft hij de taxi uh, naar de kliniek genomen in de, in de Valeriestraat... In Amsterdam heeft hij dat jongetje opgehaald. Was toen een jaar of uh, 14, 15. Heeft hij meegenomen naar het Vondelpark. En, ja, eerst heeft hij het jongetje door het hoofd geschoten en daarna zichzelf. Dus een tamelijk uh, dramatisch einde. Als jongeling had hij al last van, van depressiviteit. En uh, ja, in die tijd uh, had je nog niet zo de traditie dat je natuurlijk op zo'n moment. Uh, dan automatisch bij, bij hulpverlening terecht kwam. Want dat is achteraf ook een vraag die ik me wel. Uh, gesteld heb van ja hoe kan het nou dat er nooit in feite professionele hulp is, uh, is ingezet voor zo iemand heb je daar antwoord op nee ik ben er nog niks van tegengekomen waaruit blijkt dat, dat geprobeerd is of wat dan ook het is gewoon onhoogd treurig ja. hoe zo'n uh, begaafde man toch uh, tot dit soort uh, ja, conclusies komt U hoorde Dirk van Delft, directeur van het mu Museum Boerhaven in Leiden... in de eerste aflevering van de serie Het Depot. Dit keer gemaakt door Frederik Melman. En u luistert nog steeds naar Labyrinth Radio. En, uh ja, dan gaan we nu verder praten over uh, beslissingen nemen. Ja, want waarom is het toch soms zo verdomde lastig om een beslissing te nemen? Het antwoord daarop komt wellicht van Bernard Nijstad... die afgelopen dinsdag dus officieel werd geïnstalleerd... als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. En een interrede hield met de titel moeilijke beslissingen. Ja, net vertelde u al dat dat een hele moeilijke beslissing was... om überhaupt naar Groningen te gaan. Ja, dat, dat is zo, ja. En ik kan ook wel een beetje vertellen waarom dat zo was. Uh, zoals ik net zei, uh, het was een aantrekkelijk aanbod om naar Groningen te komen. En eigenlijk de aanleiding was dat mijn partner ook in, aan de universiteit daar uh, terecht kon. Um, het was een aantrekkelijk aanbod, maar ik had het eigenlijk heel erg goed... naar mijn zin aan de, aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik toen, uh, toen zat. Dus het was eigenlijk uh, kiezen tussen twee goede. En ik weet wel dat kiezen tussen twee goede is makkelijker... dan kiezen tussen twee slechte opties. Maar het is nog steeds moeilijk, en eigenlijk omdat ze allebei... Um, vergelijkbaar waren in de zin van goede collega's, aardige mensen... goede omgeving. Uh, ja. Is het gegeven dat makkelijker kiezen is tussen twee uh, prettige opties... dan minder prettige opties? Nee, ik wil niet zeggen dat het 100% altijd het geval is, maar over het algemeen ja. ja dus uh, bij onprettige opties je kunt natuurlijk wel een min slechte kiezen. Maar echt leuk wordt het natuurlijk nooit. En mensen vinden het zeer, zeer onplezierig als ze van tevoren al weten... dat er bepaalde negatieve gevolgen zijn aan een beslissing. En je ziet ook, uh, ook uh, bijvoorbeeld dat mensen daar meer gestrest van, uh, van raken. Ja, maar je mist natuurlijk meer als je zeg maar, een, een aantrekkelijke optie laat vallen... dan dat je een onaantrekkelijke optie laat vallen. Is ja, het maar uh, het, het blijft dat, dat, uh, dat kiezen tussen onaantrekkelijke opties... Nou, dat wordt over het algemeen gewoon moeilijk gevonden. Het is moeilijk te accepteren dat uh, uh, ieder alternatief wat je ook gaat kiezen belangrijke nadelen gaat hebben. Dat levert negatieve gevoelens op en maakt de beslissing moeilijk. En uh, dit is wanneer een beslissing moeilijk wordt... wanneer de beide opties dicht bij elkaar liggen? Nee, dat is de andere factor eigenlijk. Dit gaat eigenlijk over de kwaliteit, over het geheel genomen van de opties... of eigenlijk over de kwaliteit van mogelijkerwijs de beste optie. Nou, als die kwaliteit vrij, vrij laag is, dus het heeft belangrijke nadelen... dan is dat eigenlijk ja, niet zo'n goede optie, maar misschien wel de beste. Dat maakt het moeilijk. Maar ook als opties dicht bij elkaar liggen in aantrekkelijkheid... dus uh, terwijl ze misschien best aantrekkelijk zijn, kunnen, kunnen beslissingen uh, moeilijk zijn... En uh, dat is eigenlijk een hele logische conclusie, toch? Het is, het is ook allemaal niet zo moeilijk. Maar ik nee. ben nu hoogleraar, moeilijke beslissingen. Het is een hele, misschien een hele flauwe vraag, maar maakt het nou voor jezelf makkelijker om beslissingen te nemen? Nou, ik, ik, ik kan me wel iets erbij voorstellen. In de zin van dat je kunt afvragen: van oké, okay, ik vind het moeilijk. Uh, maar waarom vind ik het moeilijk? En is er eigenlijk reden genoeg om er al te veel uh, aandacht en energie in te stoppen? Hè, sowieso hebben mensen de neiging om allerlei beslissingen misschien aan te gaan... Uh, en, en er heel veel uh, tijd en energie in te stoppen... terwijl het helemaal niet zo vreselijk belangrijk is. Uh, dus uh, is dat is één ding. Dus je kunt de vraag stellen moet ik die beslissing aangaan. Maar ook, uh, als ik hem wil aangaan en hij is moeilijk... dan kun je je afvragen, nou, waarom vind ik hem nou moeilijk? Is dat inderdaad het geval omdat bijvoorbeeld de opties waar ik hem op richt... ongeveer even aantrekkelijk zijn... En uh, uh, maakt het dan eigenlijk nog wel uit wat ik kies op een gegeven moment? Of, of als ze toch aantrekkelijk zijn en ongeveer even aantrekkelijk... maakt het misschien niet meer uit uh, uiteindelijk? Of ligt er bijvoorbeeld aan dat ze slecht zijn? En kan ik bijvoorbeeld op zoek gaan naar, naar andere opties... die misschien wat aantrekkelijker uh, zijn? En uh, daar wat tijd en energie uh, in stoppen? Ja, ja, ik vind het wel vindt, wat het, aanknopingspunten. Het, het klinkt goed, het allemaal dus, heel... Uh, uh, als ik het zo hoor, denk ik... nou ja, daar had je niet echt hoogleraar voor hoeven zijn om dit te bedenken. Nou... Uh, het is niet het hele verhaal, dat, uh, dat komt erbij. He, dus, uh, dus ik zeg, het zijn twee factoren. Dat is de, het verschil eigenlijk in aantrekkelijkheid tussen opties. Is er eentje die met koppen schouders bovenuit steekt, dan is het makkelijk. Is dat niet het geval, dan is het moeilijk. En uh, uh, is dat favoriete uh, alternatief ook werkelijk aantrekkelijk of niet? Hmm. Maar hoe meet je maar, je nou eigenlijk aan? Ik. Mag ik even, even oh, sorry. dit verhaal van. Maar uh, er, zit, er zit iets anders bij, wat maakt iets, iets ingewikkelder. Dan, en dat is, uh, hoe groot moet het verschil dan zijn? Wil ik, het, wil, ik het, uh, wil ik er zeker van zijn? Hoe veel beter moet optie A zijn dan optie B? Wil ik er zeker van zijn dat ik optie A moet kiezen en, en niet optie B? En hetzelfde bij aantrekkelijkheid. Hoe aantrekkelijk moet het zijn, wil ik het acceptabel er zijn, er vinden. Er zijn ook mensen die zeggen... mensen die nemen een beslissing in het onderbewuste... en al die rationele factoren spelen nauwelijks een rol. Je gaat op je gevoel en daarna zoek je in je brein de redenen erbij... waarom je zo goed eraan hebt gedaan om voor A of B te kiezen. Uh, ja, nou ja, uh, ik denk ook dat, dat uh, heel veel praten over het nemen van beslissingen... praten achteraf is. En dat zijn verhaaltjes die mensen zichzelf vertellen... Uh, over waarom ze iets hebben uh, gekozen... Uh, maar nog steeds uh, kunnen beslissingen moeilijk zijn. De beslissingen kunnen ook gevoelsmatig moeilijk zijn. Dat je, je gevoelsmatig er ook niet uitkomt. En vaak is, is dat het geval als er bepaalde afwegingen ingebakken zitten. Dus uh, neem een, een, een vrij simpele afweging. In de, in de consumenten, uh, consumentenbeslissingen is prijs versus kwaliteit. Duurdere dingen zijn vaak betere... en, en goedkopere dingen zijn vaak slechtere in kwaliteit. Dus dat is een afweging die je, uh, die je moet maken. En, zo, en dit soort uh, afwegingen worden moeilijk gevonden... Uh, maar neem nou een beslissing welke baan je neemt, of je sterk wel ook zo'n afweging in zit. Laten we zeggen, baanzekerheid tegenover salaris of zoiets. Dus uh, de baanzekerheid uh -huh. is hoger in de ene baan, salaris is hoger dan in de andere baan. Uh, dat kan gevoelsmatig ook lastig zi uh, zitten, hè? in de zin van, uh, ja, allebei vind ik belangrijk. En wat dat nachtje slapen zou kunnen helpen... of dat onbewust uh, kiezen, is dat je er een tijdje overheen laat gaan... en dan hopelijk op, op gevoel erachter komt wat ik vind eigenlijk Want, belangrijk in dit. Ik maar Frans van der Helm had eerst nog volgens mij een vraag van hoe, hoe meet je het nou, ja, toch? Ja, dat vraag me dan af, uh, bij onderzoek doen hoort natuurlijk ook meten aan mensen. Dus ik vraag me af, hoe doe je dat onderzoek? Hoe kan je nou kwantificeren hoe moeilijk een beslissing is voor iemand? Uh, Oké, okay, uh, nou, door het te, te vragen aan ze... En is het dan een soort, soort blokje, moet je aankruisen met heel moeilijk, beetje moeilijk? Ja, zoiets ja. En ja, kunnen mensen inschatten vragen. van zichzelf o, o, hoe. O, uh. Hoe, hoe nauwkeurig is dat? Zeg maar. nou, het is een beetje hoe je moeilijkheid natuurlijk definieert ja. hier. En ik, ik zou het ook subjectief definiëren. Dus dan moet je het haast per, per definitie wel uh, vragen. Dus het gaat mij hier om subjectieve moeilijkheid. En uh, misschien is het wel belangrijk om dan uh, een onderscheid te maken... tussen moeilijkheid wat subjectief is. Wat ik gewoon kan meten door mensen te vragen. Versus iets wat ik complexiteit zou noemen. En wat meer gewoon in de, in de beslissing zelf uh, gevangen zit. Dat gaat bijvoorbeeld over hoeveel alternatieven zijn er om uit te kiezen. Hoe, met hoeveel dingen moet ik rekening houden in mijn, in mijn beslissingen? En dat maakt iets complex, maar niet per se moeilijk. Nee, u, u werkt aan beslismodellen. Uh, in dit onderzoek ging het dan nog niet zozeer over de, over de vraag... hoe neem je een goede beslissing? Ik snap wel waarom het u als wetenschapper interesseert. Want we worden de hele dag geconfronteerd uh, op alle schalen... met de gevolgen van verkeerde beslissingen. We, we nemen de hele dag beslissingen en... Uh, uh, Slechte beslissingen kosten ons gewoon miljarden, mensenlevens, uh, pijn, uh, allemaal ellende. Is dat te voorkomen? Is dat te voorkomen? Zijn slechte beslissingen te voorkomen? Uh, ja, ongetwijfeld uh, door betere beslissingen te nemen. Maar, maar ik, door ik u kan als niet... wetenschapper, is het, is het uh, uw doel om te werken aan een model waardoor we uiteindelijk met z'n allen betere beslissingen gaan nemen? Nou, ik, ik moet zeggen, de vraag, überhaupt de vraag al van wanneer is een beslissing eigenlijk goed... Uh, is al een vrij lastig te beantwoorden vraag. Omdat je het kunt aan de ene kant ook weer subjectief definiëren... in de zin van ben ik tevreden met mijn gekozen alternatief? En je of weet niet wat het anders was geworden. Astjes verbrande turf of zo. Dat een lekkere Hollandse uitspraak ook. Nou, dat, dat, dat, dat maakt inderdaad complex om achteraf te evalueren. Was dit nou werkelijk de beste, beste beslissing? Uh, maar eigenlijk heb ik me eigenlijk niet veel bezig gehouden met de vraag... wat maakt een beslissing goed? Maar meer uh, hoe nemen mensen nou werkelijk beslissingen? En, en, uh... en vaak ook in groepsverband. Hè? Want dit gaat nog hmm. over een individu die een beslissing moet nemen. Ja. Maar heel vaak moet er uit een vergadering ja, een besluit komen. Ja. Is, is dat uh, uh, verstandig om in groepsverband te beslissen? Nou, er zijn twee redenen om het te doen. Eén is om consensus te kweken. Dus dat de mensen het eens worden en dat we elkaar weten. En consensus is over het algemeen goed om, uh, om commitment te krijgen ook met de beslissing. Dus dat er werkelijk iets wordt gedaan en dat iedereen ook doet wat er is besloten. En het tweede is dat in potentie een groep een betere beslissing kan nemen. Bijvoorbeeld omdat mensen meer, meer mensen meer weten dan één persoon. Uh, alleen ik zeg in potentie, want, want die potentie... Ja, dat, dat uh, is maar de zeerde vraag of die, er, of die eruit komt. In onze groep heeft uh, Michel de Winter besloten om een vraag te stellen. Nee. Nou ja, ik, ik vroeg me af of, of het onderzoek wat jullie doen... Uh, of, dat ook, um, uh, of dat ook aanwijzingen zou kunnen opleveren... hoe je bijvoorbeeld kinderen kunt leren om betere beslissingen te nemen. Um, bijvoorbeeld hoe je het aantal gedumpte levensjaren kunt voorkomen... of zoiets dergelijks. He, maar... mm. Nou, jawel. in die zin... Uh, uh, ik kan wel iets uh, zeggen over... Uh, <klaar> Nou, een belangrijke factor bij beslissingen die verkeerd gaan... of die heel moeilijk uh, worden gevonden... is dat mensen eigenlijk niet zo goed weten wat ze willen. Mensen denken dat wel vaak van zichzelf... dat ze weten wat ze willen, maar vaak klopt dat helemaal niet. Uh, en dat is je goed om, om je te realiseren. En zeker bij hè, bepaalde... bepaalde uh, keuzes, laten we zeggen studiekeuze, favoriet onderwerp van mij uh, is, is dat een belangrijk <laughs> probleem die, die pubers inderdaad van een jaar of zeventien, die weten natuurlijk vaak helemaal niet precies uh, wat ze willen met hun leven die denken wel dat ze manager willen worden mm -hmm. maar die weten helemaal niet wat dat precies inhoudt maar kun je uh, je daarbij helpen? Uh, nou, dat is in ieder geval de eerste stap... op het moment dat iemand uh, problemen ervaart met, laten we zeggen, studiekeuze... is om, om daarop in te gaan van wat wil je eigenlijk, hoe zie je dat voor je... klopt dat beeld eigenlijk, hoe je, hoe je dat... Je hebt ook, uh, het. dat, dat heet gek genoeg, het drinkmodel. Ja. <klaars> Oh, waar, waar heb je die vandaan? Ja, klopt, ja die heb ik een keer geleerd, Drie model dan moet je wat noemen ze even. Ja, die, zien, heb ik, die heb ik verzonnen. Het zijn eigenlijk vijf stappen in het, in het maken van keuzes. De eerste is doelen stellen. Daar had ik het net over. Dus weet, je moet weten wat je ja, wilt. Doelen, risico's? Nee, R is reduceren. Dat is, uh, uh, ga niet de, uh, alle opties evalueren. Maar kies er twee of drie uit die veelbelovend veelbelovend lijken. Uh, I is dan informatie zoeken. Probeer over die paar opties genoeg informatie te vinden. En is dan van nadenken, maar niet alleen denken, maar ook uh, voelen. En K? En K is kiezen kiezen. Nou, Bernard Nijstad was dat hoogleraar Moeilijke Beslissingen. Misha De Winter ook bedankt hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. En ook dank aan Frans van der Helm. En hij is hoogleraar Biomegotronica en Biorobotica. Dit was Labyrinth voor vanavond. Volgende week zijn we er weer op deze zender. Dank voor het luisteren. En nog een fantastische avond. Ongelooflijk maar...